Naar die tenen en die voeten van dat beeld van die droom van Nebuchadnezzar gekeken. Die uit ijzer en leem waren samengesteld. En we hebben gezien dat het een verdeeld koninkrijk zal zijn. Onsamenhangend. Deels hard en deels broos. Dat hebben we allemaal besproken. En de laatste keer heb ik met u gekeken naar de droom van Daniel uit Daniel 7. En we hebben een vergelijking gemaakt tussen Daniel 7... En het begin van openbaring 13. En toen zijn we bij die wereldleider uitgekomen. En we hadden een zevental kenmerken van die wereldleider hadden we toen opgesomd. Hij kwam tussen tien horens tevoorschijn en drie vielen eruit. Hij had een mond vol grootspraak en ogen als mensenogen. Ik hoop dat u het zich kunt herinneren nog. Hij begon klein, maar hij werd steeds groter. Ja, ik herhaal het voor de zekerheid maar even. Hij voerde oorlog tegen de heiligen en overwonzen. Hij sprak grote woorden tegen de Allerhoogste. En hij was erop uit om tijden en wet te veranderen. En het laatste punt was dat het in zijn macht gegeven wordt om gedurende een tijd, tijden en een halve tijd, die veranderende wet en tijd waar hij zo voor is, om die in praktijk te brengen. Om die uit te voeren, om die toe te passen. En de laatste conclusie die we toen getrokken hebben, heel voorzichtig, was, het zou wel eens kunnen zijn dat die laatste wereldleider het geloof van de islam zou kunnen aanhangen. Dat hadden we toen een beetje bekeken. Zover waren we gekomen. Dus we zijn bezig geweest met dat laatste wereldrijk, wat voorafgaat aan het Koninkrijk van God. En met die leider. Maar nou is er nog iets vreemds. Met dat laatste wereldrijk wat komt. Want daar hebben we niet alleen te maken. Met die leider. Maar daar loopt nog een figuur rond. In dat laatste wereldrijk. Die de Bijbel noemt. De valse profeet. En daar wil ik het vandaag met u over hebben. De naam profeet. Als je dat opzoekt. Dan staat daar dat dat iemand is. Die spreekt. Namens iemand anders. Dus een ware profeet spreekt namens God. En als je de Bijbel openslaat, dan begin je te lezen en dan staat er altijd... Zo spreekt Yahweh. Als er een profeet aan het woord komt. Of zo luidt het woord des Heren. Of het woord des Heren kwam tot. En dan begint die profeet te spreken. Dus die spreekt namens God. Maar namens wie... Spreekt nou die valse profeet. Wat weten wij van die valse profeet? Wat doet hij zoal? In welke relatie staat hij tot de wereldleider? Nou, laten we onderzoek doen en onze kennis vermeerderen. Want dat zegt Daniel, hè? in het eind. Onderzoek doen, kennis zal vermeerderen. Dan moeten we dat doen. Alle gegevens die we gaan halen, staan in openbaring 13, vers 11 tot en met 18. Dus als u openbaring 13 openhoudt, dan zit u goed vandaag. En ik begin een klein stukje te lezen van vers 11. Johannes is aan het woorden en die zegt in vers 11, in openbaring 13, En ik, Johannes, zag een ander beest opkomen uit de aarde. Hé, hey, dat is vreemd. Ik zeg tegen u, ik ga spreken over de valse profeet en ik begin met een ander beest. Ja? Nou, ik probeer u in de loop van de studie aan te tonen dat het andere beest en de valse profeet één en dezelfde zijn. Ja? We hebben dus te maken met een ander beest, dat betekent dat er nog een beest is. Het is dus niet het beest wat in openbaring 13 vers 1 genoemd wordt. We hebben dus in het laatste wereldrijk twee beesten, twee figuren die werkzaam zijn in dat rijk. Omdat er sprake is van twee beesten, ga ik vanaf vers 12 niet meer spreken over het andere beest, want dan zouden we in verwarring kunnen komen, maar alleen nog maar over de valse profeet. Want dan weten we over wie we het hebben. Dan kan daar geen verschil van mening over zijn. Dan lezen we nu het hele vers van openbaring 13 en vers 11. Ik zag een ander beest opkomen uit de aarde. En het had twee horens als van het lam. En het sprak als de draak. Het Grieks heeft twee woorden die wij vertalen met ander. Het ene woord is heteros. En dat betekent ander in hoedanigheid. Dat wil zeggen van een andere soort. Geef dus een voorbeeld. Ik zie daar een dier lopen en ik zie daar een dier lopen. Dat is een leeuw en dat is een olifant. Die zijn van een andere soort. Ja? Maar het Grieks heeft nog, nog een woord voor ander en dat is allos. En dat betekent ook anders. Alleen in aantal. Het is van dezelfde soort. Dus als ik hetzelfde voorbeeld aanhaal, dan zie ik daar een dier lopen en daar. Dan is dat een leeuw en dat is een leeuw. Ze zijn van dezelfde soort. En dat woord alles, dat is wat hier staat in Openbaring 13 vers 11. Dus dat betekent dat dat andere beest van dezelfde soort is als het eerste beest. En als het over soort gaat, dan gaat u dadelijk begrijpen wat ik daarmee bedoel. Ja? Het woord beest, dat heb ik wel vaker verteld, dat is gewoon een wild dier, maar metaforisch betekent het een dierlijk beestachtig mens, een wilde, een beetje iemand waarvan wij zeggen van, dat spoort niet helemaal, die doet allemaal dingen die niet normaal zijn. Ja? Er zitten dus overeenkomsten in de naam van het eerste beest en het tweede beest. We hebben overigens geen idee, laat ik voorzichtig zijn, ik... Heb geen idee hoe dat andere beest eruit ziet. Want dat staat er niet. Er staat alleen dat hij twee horens heeft als van het lam. Ja? Maar wat de aard, het karakter, de natuur van dat andere beest is, dat is duidelijk. Want wat van binnen naar buiten komt bij dat beest, wat hij spreekt, wat hij doet, dat komt van de draak. Want er staat hij sprak als de draak. Ja? En dat andere beest komt op uit de aarde, lezen we. Terwijl het eerste beest opkomt uit de zee. En dan hebben we nog een derde beest. We hebben hem al genoemd, die draak. In openbaring 12 vers 18, daar staat dat die draak staat op het zand der zee. Je zou bijna zeggen, hij staat deels op de aarde en deels in de zee. En voor mij is die draak de verbindende factor tussen het eerste beest en het andere beest. En dat zullen we dadelijk nog vaker tegenkomen. Dus even recapituleren, weten we allemaal waar we het over hebben. Openbaring 13, drie beesten. Eén, de draak die genoemd wordt. Het eerste beest met zeven koppen, tien horens, tien kronen. En het andere beest met twee horens, als van het lam. Het is een soort Drie eenheid zou je kunnen zeggen. En ik vraag me af of dat toeval is. Ja? U mag daar zelf verder over nadenken. Er staat dat dit andere beest twee horens heeft als van het lam. En dat vind ik nou zo vreemd. Ik weet niet, heeft u wel eens een lam met horens gezien? Ik denk het niet. En toch staat er twee horens als van het lam. Dan moet de Bijbel zichzelf verklaren, anders zou het daar niet staan. Vinden we in de Bijbel een vers met een lam en horens? Ja, dat vinden we in hetzelfde boek Openbaring. In Openbaring 5 en vers 6. In Openbaring 5 en vers 6 daar lezen we het volgende. Ik zag in het midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de oudste een lam Staan. Daar hebben we ons lam. Als geslacht staat er nog achter. En dan komt hij. Met zeven horens en zeven ogen. En dan staat er achter. Dit zijn de zeven geesten Gods uitgezonden over de gehele aarde. Zeven, weet u, is het getal van de volheid, van de volmaaktheid. Ja? Dus dat is de volle geest, de volle macht. Dat andere beest heeft twee horens, als van het lam. Dus je zou zeggen, hij heeft nog minder dan een derde macht van het lam. En dat is aan de ene kant best angstaanjagend, maar aan de andere kant ook weer geruststellend, want zijn macht is behoorlijk beperkt. En de vraag is dus, kunnen wij vandaag te weten komen wat die machten van het andere beest inhouden? Ja? En daar gaan we naar kijken. Want het lijkt dus dat die machten ten goede zijn. Want er wordt een vergelijking gemaakt met het lam. En een lam is onschuldig. Heeft niks kwaads in de zin. Ja? Maar dat blijkt niet zo te zijn. Want als dat andere beest gaat spreken dan spreekt die als de draak. En bij die draak wordt iedere keer gezegd... dat is de oude slang, dat is de Satan, dat is de duivel. Dat wordt meerdere keren achter elkaar gezet. Alle vier die namen. Ja? En als die slang gaat spreken, dat weten we uit andere versen uit de Bijbel... dan is het leugen, list, bedrog, misleiding verleiden, die zijn erop uit om de mens van God af te leiden, te laten afdwalen, ja? ver van hem te verwijderen, scheiding aan te brengen tussen God en tussen zijn schepping. Ja? En misschien denkt u van nou, ik til niet zo zwaar aan die machten van dat beest. Ja dat kan zijn. Ik lees alleen wat er staat en ik heb een vrij kinderlijk geloof, kan ik u vertellen. Als ik lees wat er staat, dan geloof, dan geloof ik het. Ja? Staat ook ergens iets over in de Bijbel. Over dat geloof van kinderen die een koninkrijk gaan beërven enzovoorts. Ja? Waarom zeg ik dat? Als de discipelen bij Yeshua komen en ze zeggen van... Heer, wat is nou het teken van uw komst? ...en het teken van de voleinding van deze periode waar wij hierin verkeren. Ik weet niet of het u opgevallen is, maar het allereerste, wat hij antwoordt, dat is... ...laat u niet verleiden. staat in Matthäus 24, vers 4. Dus voor degenen die meeschrijven, die kunnen dat noteren. Dat is de eerste keer dat hij dat zegt. Ja, maar daar, op, bij die gelegenheid. Maar zeven versen verder, openbaring 24 vers 11, daar zegt hij het volgende. Daar zegt hij... Vele valse profeten zullen verschijnen... en die zullen vele verleiden. Dus de eerste keer hoorden we alleen maar iets over verleiden. Nu komen er valse profeten bij. En niet een paar, nee een heleboel. Vele, zegt hij. En er zullen er ook vele gaas gaan. Die zullen verleid worden. Maar hij denkt... Die mensen, die luisteren niet goed. Ik zet het er nog een keer in. In Matthäus 24, vers 24 en 25. Want daar staat, er zullen valse messiassen en valse profeten opstaan. Dus iedere keer wordt het aangevuld door Yeshua, de tekst. Ja? En dan moet u opletten wat er staat. Het gaat over valse messiassen en valse profeten. En zij zullen grote tekenen en wonderen doen. Het zijn niet mijn woorden, Yeshua zegt het. Hij zegt dat ze gaan grote tekenen doen en ze gaan wonderen doen. Dus dan moet je toch iets in je mars hebben. En het wordt zelfs zo erg dat hij zegt van, let nou op, want anders dan worden jullie ook nog verleid. Ja? Letterlijk staat er, zodat waren het mogelijk, ook de uitverkorenen, en ik neem aan dat, dat u zich daar toch ook toegeroepen voelt ik wel in ieder geval, ja? dat we zouden worden verleid. En dan zegt hij erachter, zie, ik heb het je gezegd. Staat er nog achter. Dus het is een, een, een behoorlijke waarschuwing aan ons adres... om niet te zuinig om te gaan met die wonderen en die tekenen... en om die serieus te nemen. Ja? Ik kom er zo nog op terug. <klas> Lucas heeft het, en, en, en Marcus en Matthäus... Allemaal die mensen die geschreven hebben over de tekenen der tijden vernoemen dit. Ik heb alleen Matthäus aangehaald. En ik kom straks nog terug op de brief van Paulus. 2 Thessalonicenzen 2. Want daar krijgen we ook te maken met wonderen en tekenen enzovoort. Maar lezen we dadelijk. En wij moeten dus kijken of dat we vandaag, als we over die valse profeet gaan praten en spreken, wat voor tekenen en wonderen hij zoal in zijn mars heeft. We gaan weer terug naar openbaring 13. Wat mij opviel toen ik hiermee bezig was... dat is als u vers 12 tot en met 16 alleen de eerste drie woorden leest... van elke zin die in uw Bijbel staat, dan staat daar iets frappants. Vers 12 begint met en het oefent. Het is het andere beest, is de valse profeet. Hij oefent. Het vervolg van vers 12 en het bewerkt, vers 13, en het doet, vers 14, en het verleidt, het vervolg van vers 14, en het zegt, vers 15, hem werd gegeven, en vers 16, en het maakt. Nou, die valse profeet, dat is een druk baasje in dat laatste wereldrijk. Ja? Die heeft een nadrukkelijke stem in alles wat daar uitgevoerd moet gaan worden. Ja? Hij is een bepalend figuur. En we gaan vers voor vers. Gaan we nu kijken. Hoe druk dat hij het heeft. Wat hij allemaal doet. Ja? En we gaan nu naar vers 12. En vanaf nu spreken we dus niet meer over het andere beest. Maar alleen nog. Onder de valse profeet. Dus als we vers 12 lezen. Dan staat er in de tekst bij u. En het oefent. En ik zeg. En de valse profeet, voor de duidelijkheid, oefent al de macht. Ja, leest u mee? Al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. Joh, dat eerste beest, dat heeft kennelijk ook een hoop macht. Laten we kijken. Openbaring 13, vers 2 tot 7. Wat staat daar in vers 2? De draak, daar komt hij weer, vervelend figuur. Die draak gaf aan het eerste beest grote macht en zijn kracht en zijn troon. Dus hij krijgt het van de draak. In vers 4 en vers 5 wordt herhaald dat aan dat eerste beest macht gegeven werd. Dat wordt in vers 7 wordt dat nog een keer herhaald. Want hem werd macht gegeven over elke stam en volk en taal en natie. Ik weet niet of u meegeteld heeft, maar ik heb vier keer geteld dat aan dat eerste beest macht gegeven werd. Dus hij heeft macht, ja? dus dat valt niet mee. Paulus die schreef daarover dat die wereldleider, de komst van die wereldleider, zegt Paulus in 2 Thessalonische en 2 vers 9, is naar de werking des Satans. Dus zoals de Satan is, zo gaat die wereldleider te keer. En dan zegt Paulus erbij, met allerlei krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen. En met allerlei verlokkende ongerechtigheid voor hen die verloren gaan. Dus iedere keer zien we die tekenen en die wonderen zien we terugkomen. Ja? Dus dat eerste beest, ik doe het maar even in een voor ons begrijpelijke taal, heeft de wetgevende macht, die bepaalt... En die valse profeet heeft om te beginnen de uitvoerende macht. Want die voert alles voor zijn ogen uit. Al de macht. Dat is toch duidelijk, ja? Ik denk dat, je, dat we voorbeelden hebben in deze wereld. Op dit moment. Waar we zo'n soort situatie hebben. Als je kijkt naar Iran. Daar is op de achtergrond de Ayatollah. Degene... ...die eigenlijk de dienst uitmaakt. En Ahmadinejad die zegt, ik voer uit. Ja? En vandaag is het uh, referendum in Egypte. En men is er bang voor dat daar een soort gelijke situatie gaat ontstaan. Als het verkeerd afloopt. Ja? En u weet dat die meneer Ahmadinejad, die is behoorlijk van de tongriem gesneden... Die staat bij de VN en die houdt een toespraak en die zegt, binnenkort is het bij ons zover, dan is onze Messias er. Dat zegt hij daar open en bloot. Want die verwachten hun Messias. En dat hebben we de vorige keer ook al eens gezegd. De twaalfde imam, de verborgen imam, de madi, allerlei namen heeft hij. Ja? Maar het is maar dat we daarvan op de hoogte zijn. We gaan kijken naar openbaring 13, vers 14. En de valse profeet verleidt hen... Let u nou op het zinnetje wat komt, want dat komt ook iedere keer terug. Het verleidt hen die op de aarde wonen... ...wegens de tekenen die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het eerste beest. Ja? Dus je ziet duidelijk de invloed... Van de draak, want er is weer sprake van verleiding. Ja? <tiek> en om er zeker van te zijn dat die draak iemand is die verleidt, wijs ik u nog op Openbaring 12, vers 9, waar staat dat die draak met zijn engelen naar de aarde geworpen wordt ja? en dat hij daar de gehele wereld verleidt. In Openbaring 20. Wordt hij voor duizend jaar gebonden, waarom? Opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden. Het staat er weer. En het is de vader der leugen. Dat is wat Yeshua zegt in Johannes 8, vers 44. Is hij met het volk in gesprek en dan zegt hij, jullie hebben de duivel tot vader. En de duivel is een naam van de draak. Hij zegt, er is geen waarheid in hem. Als hij spreekt, spreekt hij alleen maar de leugen. Dus hij is er alleen maar op uit om de mensen van God af te leiden. Hoe ontstaat die verleiding? Want hij zegt, en de valse profeet verleidt hen. Hoe, staat, hoe ontstaat die verleiding? Dat staat in het vers. We moeten het gewoon willen lezen. We worden verleid wegens de tekenen die hem gegeven zijn om te doen. Die tekenen... Daar gaan we meer over lezen in vers 13. Want ik heb de versen een beetje bij elkaar gezet, die bij elkaar horen. Ja? In vers 13 staat dat de valse profeet die doet grote tekenen. Zodat hij zelfs vuur uit de hemel doet neerdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. Ja? Het is dus niet de eerste de beste valse profeet, om het zo maar te zeggen. Want hij doet Grote tekenen staat er in dat vers. Dat zijn niet van die trucjes die wij op televisie van Hans Klok zien. Dat is heel iets anders. Hij laat vuur uit de hemel komen. Ten aanschouwen van de mensen op de aarde. Weet u, het lijkt eigenlijk, als je er goed over nadenkt en je leest het, dat er in de media aangekondigd wordt, er komt vuur uit de hemel dan en dan. Dan kun je het allemaal zien en je kunt er geen andere reden voor bedenken. Want wij mensen hebben altijd de neiging, als er iets bijzonders plaatsvindt, om dat op een menselijke wijze te beredeneren en te verklaren. Hij zegt, Joh, dat lukt niet, ik zal het je van tevoren vertellen. Wat betekent dat? De geloofwaardigheid van die valse profeet neemt alleen maar toe. En het is een en al imitatie en naaping van wat in het verleden door een profeet van God gedaan is. Want ook Elia liet vuur uit de hemel komen. Ja? En zoals Yeshua de woorden van de vader sprak, zo spreekt de valse profeet de woorden van de draak. En we komen nog veel meer uh, dingen tegen die met imitatie te maken hebben. Ja? Maar dat is slechts één teken, dat vuur. Want het vervolg van vers 12, dat hebben we u straks even overgeslagen, daar lezen we het volgende. De valse profeet bewerkt, hij gaat weer aan de gang, dat de aarde en zij die daarop wonen, ziet u, komt iedere keer terug, het eerste beest zullen aanbidden welks dodelijke wond genezen was. Staat er zomaar in één keer achteraan. Ja? Wat doet een ware profeet? Een ware profeet roept mensen op om zich... Te bekeren tot God, om terug te keren naar God. Er is iets niet goed gegaan en hij komt en hij vertelt wat. Hij zei, jongens, het moet anders. Ja, we moeten terug. Nou, deze valse profeet, die doet er alles aan... ...om de mensen een beeld te laten aanbidden. Dat staat haaks op het gedrag van een ware profeet. Ja? En dan wordt er ook nog zo terloops melding gemaakt van welks dodelijke wond genezen was. Ja? Kennelijk is er dus in de wereld, of zal er in de wereld... iets gebeuren met die wereldleider... waardoor er aanbidding afgedwongen zal kunnen worden. Want hij is zomaar in één keer hersteld van een dodelijke wond. Ja? Nou, dan moeten we even gaan kijken wat we over die dodelijke wond kunnen vinden. Je moet zorgen dat je, als, als je iets leest... dat je gaat zoeken van... Ja, waar moet ik dan aan denken? Nou, dan gaan we gewoon naar de andere kant van, van, van de bladzijde. In openbaring 13, vers 3 en 4. Er staat dat een van de koppen als ten dode gewond uh, raakt. En die dodelijke wond genas. En de gehele aarde, je zou kunnen zeggen... ...en zij die op de aarde wonen, net als in die verse staat... ...die ging het eerste beest met verbazing achterna. ja. Ze aanbaden de draak, staat er. Waarom aanbaden ze de draak? Moet u gewoon het vers verder lezen. Omdat hij aan het eerste beest de macht gegeven had. En ze aanbaden het beest, zeggende, wie is eraan gelijk? Ja? Dus, hoe die dodelijke wond aangebracht is, wordt hier nog niet vermeld. Daar komen we dadelijk nog op. Ja? Maar ze aanbidden de draak. En dat vind ik zo vreemd, hè? Ze aanbidden de draak, omdat hij de macht aan het beest gegeven had. Ik denk dat er een truc in het spel is. Ja? Ik denk dat we moeten kijken naar 2 Korinther 11 vers 14. Want er staat dat de duivel, de Satan, zich voordoet als een engel des lichts. Als je een engel des lichts bent, als je... Als je je voordoet als een engel des lichts, ben je geen engel des lichts. Dan ben je een engel van de duisternis. En dan staat erachter nog, dan zullen ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid. Dus het heeft er alle schijn van voor de mensen dat het hartstikke koosje is. Het is een goede zaak. Ja? En we zien hier dus eigenlijk een derde Voorbeeld van imitatie. Want Yeshua wekte zijn zoon op uit de dood. En hier wordt iets nagebootst. Er komt ook weer iemand tot leven. Heel vreemd. En de mensen die gaan dus steeds meer denken dat ze te maken hebben met de Messias. En ze gaan over tot aanbidding. En dat wordt alleen nog maar erger. Lees maar vers 14. En de valse profeet zegt tot hen die op de aarde wonen, heb je weer dat zinnetje, dat ze een beeld moeten maken voor het eerste beest dat de wond van het zwaard had en levend geworden is. Hier krijgen we dus meer informatie over die wond. Hij is aangebracht door het zwaard. En het zwaard staat in de Bijbel bijna altijd voor oorlog, een gewelddadige daad, een aanslag of zoiets. Ja? En nou is die... Genezen, Hij is tot leven gekomen. Ja, nou gaan we hem aanbidden. Dat is wat er staat. En er moet een beeld zelfs gemaakt gaan worden... wat aanbidden gaat worden. En dan komen we in de problemen. Want wij moeten weten wat er geschreven staat. Wij weten dat in Exodus 20 vers 4 en 5... dat er staat dat we alleen God moeten aanbidden en dienen... en ons niet moeten buigen voor beelden... Van welke gestalte ook, of het nou van een gestalte in de hemel, op aarde of onder de aarde is. Dus wij moeten weten wat er geschreven staat om ons te wapenen tegen de verleidingen van de Satan. Ik heb dat alles meer ergens gelezen, dat iemand iedere keer zei, er staat geschreven, toen hij zich verdedigde. Dat weet u misschien ook wel. Openbaring 13, vers 15. En de valse profeet werd gegeven. ...om aan het beeld van het beest een geest te schenken. Zodat het beeld van het beest ook zou spreken en maken dat alle die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. Dus het is niet alleen een wonder dat die wond genezen is, dat hij tot leven gekomen is, enzovoorts. Maar zelfs het beeld dat van hem gemaakt is, dat blijkt een geest te hebben. Erger nog, het kan spreken... Nou, dat is dus een ander groot teken waarover gesproken wordt. Ja? En mensen zonder verstand zullen verstomd staan. Ja? Er zijn nog meer redenen waarom de meeste mensen dat beeld zullen aanbidden. Ik heb u toen straks gewezen op 2 Thessalonicenzen 2 vers 9 en 10. Dat er iemand kwam naar de werking des Satans. Maar dat gaat verder, dat vers. Want daar lezen we dat de mensen de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben waardoor ze behouden hadden kunnen worden het evangelie wordt gepredikt over de gehele wereld dat lezen we ook en dan komt het einde ook een van die tekenen en als je dat niet gelooft dat evangelie dus dat je de waarheid afwijst dan staat er daarom zendt God die mensen die de waarheid niet aanvaard hebben een dwaling die bewerkt dat ze de leugen Geloven. Paulus zet dat in meerdere brieven. In Romeinen 1 vers 25 staat dat de mensen die hebben de waarheid gods vervangen door de leugen. En ze hebben het schepsel vereerd en gediend boven de schepper. Dus iedere keer kom je al die dingen tegen die aan het eind een climax krijgen. Je wordt er iedere keer opnieuw voor gewaarschuwd. En wij hebben een keer een studie gehouden over die gruwel der verwoesting. Ik hoop dat u zich daar nog iets van kunt herinneren. En er hebben we een aantal versen gelezen. Er hebben versen gelezen waarin stond, en dat stond er vier, vijf keer in, dat er in beelden geen geest zit. Dat beelden niet kunnen spreken. Letterlijk staat er in die versen uit de Bijbel, het zijn stomme afgoden. Het enige wat ze doen is mensen verleiden en misleiden. Maar mensen zonder verstand, mensen zonder kennis, die niet weten wat er geschreven staat, ja, die zullen dat, beest aan, dat beeld aanbidden. En die valse profeet, die zal die aanbidding dus voorschrijven. En als je dat niet aanbidt, dat beeld, dan word je gedood, staat er. Ja, dan gaat kopie eraf. Nou, ik fantaseer wel eens een beetje, misschien hebt u dat ook wel eens. Dus dit is een eigen idee van mij, dat het is maar dat u het weet, het staat niet in de Bijbel. Maar... Ik denk misschien dat we allemaal wel verplicht worden om zo'n beeldje in huis te krijgen. Ja, Kijk, ik ben beroepsmilitair geweest, dat weet u. En op alle gebouwen in elke kazerne waar je binnenkomt, daar hangt het portret van Hare Majesteit. En dat hangt hier ook in het gemeentehuis en op politiebureau en alle overheidsgebouwen is dat aanwezig. Dat is een symbool van verbondenheid tussen de leider en het volk. En het zou dus best zo... ...kunnen zijn dat we opdracht krijgen om zo'n beeldje in huis te nemen. Want ja, wij mensen zijn daar gevoelig voor, hè? en dat is dus wel een voorbeeld uit de Bijbel. Want wij moeten altijd iets hebben, iets tastbaars, iets zichtbaars... ...om te aanbidden, te verafgoden, om ervoor neer te vallen. Een beeld of een gewijde paal staat er in de Bijbel. Tegenwoordig hebben we wat andere palen om deze tijd van het jaar, die heten kerstbomen... Logo's, vlaggen, noem maar op. En wie weet wat er nog bedacht wordt. Het is maar dat u er rekening mee houdt. Ik heb er eerlijk bij gezegd, het staat niet in de Bijbel. Het was een brainwave van mezelf. Maar de mensen die het beeld niet aanbidden worden dus gedood. En ook daar hebben we een voorbeeld van. In Daniel 4. Dat is dat gouden beeld van 60L hoog en 6L breed. Als de muziek ging spelen, dan moest iedereen plat op de grond dat beeld aanbidden. D je het niet, w je in de over gegooid. En u weet het resultaat met die vrienden van Daniel... die zeiden van, no way, daar doen wij niet aan mee. Wij weten wat er geschreven staat. En daar houden we ons aan vast. Wat er ook gebeurt. Ja, of het kopje er nou af gaat of niet. En u kent ook het resultaat, ze werden gespaard. Mochten wij tegen die tijd hier op aarde nog vertoeven... als het zover is, want dat weet je nooit natuurlijk... Dan ziet u dat God voorbeelden heeft opgenomen in zijn woord waar wij heel veel houvast aan hebben. Wat ons tot steun en troost en bemoediging kan zijn. Rest ons vers 16, 17 en 18. Nou, dat hebben we vorige keer of een vorige keer uitvoerig besproken. We lezen het toch voor de zekerheid nog even. De valse profeet maakt... Dat aan alle, de kleine, de grote, de rijke, de arme, de vrije, de slaven, aan iedereen dus, een merkteken gegeven wordt op je rechterhand of je voorhoofd. Zodat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken heeft, bestaat uit de naam van het beest of het getal van zijn naam. Dus het is niet alleen een kwestie van aanbidding van het beeld, wat ons in dat laatste wereldrijk vastpint, maar we krijgen ook nog een teken, anders kunnen we niet kopen of verkopen. Niet betalen of niet ontvangen. Het zal op de een of andere manier aangebracht worden. Daar hebben we toen ook naar gekeken. Maar als je dat niet hebt, kun je dus niks hier. Dan ben je dus zoals we toen geconstateerd hebben... een echte vreemdeling en bijwoner op aarde geworden. Want je staat niet meer in de computer. Je komt niet voor. Vers 18. Hier is wijsheid. Wie verstand heeft, berekenen het getal van het beest... Want het is het getal van een mens en zijn getal is 666. Ik zeg u eerlijk, ik heb het verstand nog niet en de wijsheid. Ik kan het getal nog niet berekenen. Maar ik denk als we in die periode leven, dat die wereldleider tevoorschijn komt, dat we in staat zullen zijn om dat wel te doen. Want God belooft het in zijn woord. Het enige wat ik weet, dat is dat er vier keer in de Bijbel 666 voorkomt. Dit is één keer. Dan nog twee keer in een zin uh, die spreekt over Salomo. En daar staat het gewicht van het goud dat in één jaar voor Salomo binnenkwam bedroeg 666 talenten goud. Het gaat dus over goud, over waarde, over bezit, over rijkdom. En misschien dat dat nog wel eens een link zou kunnen zijn naar die eindtijd. Want als u ooit openbaring 18 doorleest, dat gaat allemaal over handel en economie. Over goederen, over goud, over, over kostbaar edelgesteente. En als je om je heen kijkt, dan heeft iedereen toch wel een klein beetje de neiging om... Hoe, graaien heet dat geloof ik ofzo. Maar we moeten die dingen dus, die staan er niet voor niks in. En de vierde keer dat het woord 666 voorkomt, dan gaat het, dat is in Ezra 2 vers 13, dat gaat over het aantal zonen, kleinzonen, achterkleinzonen, achter, achter, achter, enzovoorts, van een zekere meneer, en die heet Adonikam. Adonikam. En de betekenis van die naam, dat is heel vervelend, dat is Heer van de vijand. Je zou bijna zeggen... Heer van de tegenstander. Want een vijand is een tegenstander. Tenminste in mijn beleving. Veel mensen zullen dus, als het zover is, denken dat ze te maken hebben met de Messias. Vanwege de grote tekenen. De wonderen. De genezing van de dodelijke wond. Maar die figuren die daar werkzaam zijn en die het heft in handen hebben, zijn mensen. Paulus zegt, hij zet zich in de tempel gods om zich te laten aanzien dat hij een God is. En daarom moeten we deze versen een keer lezen, overdenken, want we kunnen met die situatie te maken krijgen. En dan moeten we weten hoe het zit. Nou, u hebt gezien in openbaring 13 vers 11 tot 18, daar staat niet één keer de naam valse profeet. Dus ik heb hier eigenlijk een beetje uit de duim staan zuigen, ja. Maar ik ga het goed maken. Ik ga u verse voorlezen... waarin in één adem... genoemd worden... de draak... de eerste beest... de valse profeet... het aanbrengen van het merkteken... het aanbidden van het beeld... mensen verleiden... Duidelijker kan ik het niet vertellen. Dat kan ik toch al niet, maar... daarom lees ik het maar voor. Openbaring 16, vers 13 en 14. Ik zag... uit de bek van de draak... En uit de bek van het beest. En uit de bek van de valse profeet. Daar heb je ze alle drie. Drie onreine geesten komen als kikvorsen. Want het zijn geesten van duivelen die tekenen doen. Hier heb je die tekenen weer. Ja? Welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld. Dus die tekenen die zijn voor de koningen bedoeld. En die worden opgeroepen om zich te verzamelen tot de oorlog... ...op de grote dag van de Almachtige God. Dus de tegenstander is er niet alleen op uit... ...om de mensen die de geboden van God en het getuigenis van Yeshua hebben... ...te overwinnen. Ze willen ook de plaats die God zich verkozen heeft om daar te wonen... ...Jeruzalem, willen ze in bezit nemen. Nog erger, ze willen ook het land wat God onder Ede beloofd had... Aan Abraham, Isaac en Jacob en zijn nageslacht. Daar willen ze het hele spul uit hebben. Dat willen ze veroveren. Ze willen scheiding aanbrengen tussen God, tussen zijn volk en de belofte die God aan dat volk gedaan heeft. En in openbaring 19, vers 19 en 20. Dan zien we dat die oproep om oorlog te gaan voeren. Dat die dus plaats gaat vinden. Want daar lezen we. Openbaring 19, vers 19. Ik zag het beest en de koningen der aarde en hun legerscharen, dus het hele zootje is verzameld, om oorlog te voeren tegen hem die op het paard zat. Nou u weet wie die hem is hè, die wordt genoemd het woord van God, zijn naam is koning der koningen, heer der heren en hij wordt genoemd uh, de waarachtige en de getrouwe. En tegen zijn legers, die zijn samen en ze gaan oorlog voeren. En dan staat er, let u op, nou komt het bewijs. Hè? Het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet. En nou let u op, hè? wat doet die valse profeet? Dat staat in het vers, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had. Daar heb ik u straks op gewezen. Hij voert al de macht voor zijn ogen uit. Waardoor hij hen verleidde, staat er in het vers. Die, de, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden. En ze werden beide geworpen in de poel van vuur. Het is klip en klaar. We kunnen er niet onderuit. Die valse profeet is het andere beest. Nog één keer worden ze met z'n drieën in één adem genoemd. In openbaring 20 vers 10. Daar staat de duivel en dat is dus één van de namen voor de draak. De duivel die hen verleidde, heb je dat woord weer, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn. En ze zullen dag en nacht gepeinigd worden, enzovoorts. Ziet u, het is eigenlijk echt een soort drie-eenheid die de krachten bundelen om er alles aan te doen om de mensen tot dwaling te brengen. Om ze van God af te leiden. En daarom moeten we het er een keer over hebben en weten wat er geschreven staat. Nog één opmerking voor ik het laatste vers lees. Ik heb iedere keer gezegd, als het over het eerste beest ging, over die wereldleider en die dodelijke wond, heb ik het over een persoon gehad. Hem, hij, hij was dodelijk gewond door het zwaard. Ik maak daar een restrictie bij, omdat ik alle mogelijkheden open wil houden, ...en me niet vast wil pinnen op één uitleg. Het zou best kunnen, als het over die dodelijke wond gaat... ...dat het niet direct en alleen maar slaat op de wereldleider zelf... ...dus dat die persoon een dodelijke wond gehad heeft. Het zou wel eens op een koninkrijk kunnen slaan. Ik geef u een voorbeeld. In 1945 lag Duitsland helemaal plat die was door het zwaard, door de oorlog, helemaal uitgeschakeld. Die was dodelijk verwond. Na 1945 hebben ze daar de mouwen op gestroopt. En dat staat in de wereld bekend als het Wirtschaftswunder. En in no time kwam Duitsland tot leven. En nu is het de steunpilaar in de EU. Het zijn dingen om over na te denken. Ik geef het alleen maar aan dat wij ons niet vastpinnen op wat ik hier precies sta te vertellen. Want ik heb u het eerder gezegd, ik weet niet alles. Maar we moeten met alle mogelijkheden rekening houden. Zodat we op het juiste moment de juiste beslissing kunnen nemen. Ik sluit af met twee versen uit openbaring 13. Want we hebben de versen 1 tot en met 8 gelezen die allemaal over dat eerste beest gaan. En we hebben de versen 11 gelezen tot en met 18 gelezen, die over het tweede beest gaan. Maar vers 9 en 10, dat hebben we nog niet gelezen. Vers 9 zegt, indien iemand een oor heeft, hij horen. Dus het is belangrijk dat we er aandacht aan besteden. En dan staat er het laatste zinnetje in vers 10. Hier blijkt de volharding en het geloof van u en van mij. Dus als wij al dit soort zaken weten, dan moeten we door volharding en door ons geloof, moeten we daar blijk van geven. Nog een Shabbat Shalom.